Christian Bonebakker met het NOS-journaal. Het Nigeriaanse leger van Boko Haram gedood. Het zou gaan om Mohammed Bashir, die in video's optreedt als het gezicht van de terreurgroep. Hij eiste onder meer in april de verantwoordelijkheid op voor de ontvoering van meer dan 200 schoolmeisjes, die nog altijd spoorloos zijn. Het Nigeriaanse leger is bezig met een offensief tegen Boko Haram in het noordoosten van het land, waar de terreurgroep een kalifaat heeft uitgeroepen. Bij de gevechten zou Mohammed Bashir dus zijn gedood, 260 andere strijders zijn gevangen genomen. De opvang van asielzoekers in de IJzelhallen in Zwolle is echt een noodmaatregel, zegt burgemeester Meijer. Hij benadrukt dat de vluchtelingen zo snel mogelijk moeten doorstromen naar een reguliere opvanglocatie. Gisteren werd bekend dat in de IJsselhallen 400 asielzoekers worden opgevangen, vooral uit Syrië, Eritrea en Somalië. De burgemeester erkent dat de IJsselhallen geen prettige woonomgeving zijn, maar het is volgens hem de enige locatie in Zwolle die binnen 72 uur gereed kan worden gemaakt. Hij hoopt dat omwonenden begrijpen dat er geen tijd was om vooraf te overleggen. Barbara Streisand staat voor de tiende keer op nummer 1 in de Amerikaanse albumlijst van Billboard. Ze is daarmee de eerste artiest in de geschiedenis die in zes decennia op rij met een album de toppositie verovert. Ze deed dat voor het eerst in 1964 met haar LP People. Daarna stond ze acht keer op één met albums in de jaren 70, 80, 90 en 2000. En nu dus opnieuw met haar nieuwe album Partners, waarop de 72-jarige Streisand duetten zingt met onder andere Billy Joel en Stevie Wonder. In één week tijd zijn er in Amerika al 196.000 exemplaren van verkocht. Feyenoord is uitgeschakeld in de strijd om de KNVB-beker. De Rotterdammers verloren in de tweede ronde van Go Ahead Eagles, net als drie jaar geleden. In Deventer werd het 2-0 voor de thuisploeg. Ook eerste divisieclub Telstar ligt eruit. De Velsenaren verloren in Groesbeek met 2-1 van amateurclub De Treffers. Het weer, de meeste buien zijn weggetrokken, minimaal rond 12 graden. Daarna een overwegend droge dag met vooral in het zuiden geregeld zon. Het wordt ongeveer 17 graden. Dit was het NOS. Zin in Zandvoort? Zandvoort?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 Van je wil en hoe ik het bedoel Ik kan vertellen hoe ik het De vader me om je mond De licht op je haar Maar ik kan veel beter zwijgen Oh, ik kan veel beter zwijgen Je kan wel merken hoe je kijkt Wat ik van je denkt, Je ogen steeds verdwijven Je kunt wel voelen hoe ik om je heen Uit van je houden Waar ik nu nog leef Maar ik kan veel beter zwijgen Ik kan wel zeggen wat ik fantasieer, wat ik met je wil en ook nog wel wanneer Ik kan er raden want je zegt zelf als ik je vertel, dat op ieder Maar ik kan veel beter zwijgen Zingen van druk, want als ik niks probeer, dan kan er ook niks stuk. Te... Wil je daarvan achter kijken tot ik alles van je weet? Met alle mensen ben mensen die ik toch vergeet. Wil je allemaal laten rennen tot je ook iets in me ziet? Wil je langzaam leren kennen, maar misschien wil jij dat niet? Wil baby zwijgen. ocean deep. I told her when I find him I'll be home. I'm dropping tears into the ocean deep. Can feed him like the fishes down below. Singing news. What's that you think? I should call her up and save this. Can I save Woman. Maybe the whiskey's got me weeping in my wine. I don't need no water. I'm on good with double vision. Ain't the gist pretty, a happening. I'm gonna give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 FM. Yes. I'm 6.9